Volgens de deelstaatregering van Neder-Saxe is de maïs vermoedelijk verkocht aan zo'n 6500 boeren. Gisteren werd nog uitgegaan van een aantal van 3500. De maïs is besmet met aflatoxine, een kankerverwekkende stof die afkomstig is van schimmels. Volgens de autoriteiten is er hoogstwaarschijnlijk geen gevaar voor de volksgezondheid. De getroffen boerenbedrijven zijn wel tijdelijk gesloten.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 In de slotfase scoorde Heerenveen-aanvaller Finn Bogasson twee maal. Hij had eerder in de wedstrijd een strafschop gemist. NAC was via een doelpunt van Goudelje op voorsprong gekomen. Het weer bewolkt, vooral vannacht kans op lichte regen of motregen. Morgen overdag droog, eerst grijs, later op de dag ook wat zon. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Cheap tickets, boek je razendsnel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 Nogmaals, We gaan even snel standjes halen. Allereerst in Zwolle. Pek tegen Willem II. Ronald van der Geer. Ja, veranderde stand. Ik meldde al de 1-0. Dat was een goede combinatie. De 2-0 zit er inmiddels ook in. Clich maakt hem. Goede actie van hem als die weggestuurd wordt door Mokhtar. Waarmee die Peters uh, eigenlijk het bos instuurt. Nu bijna de 3-0 via Afdic. En uiteindelijk rond Clich af. Ook zijn eerste doelpunt voor Zwolle. Even daarvoor, overigens, nog even noemen. Van Polen richting Mul. Met een lob die door Haastroep van de lijn werd gehaald. Toen had Afdic ongeveer 10 keuzes te maken. Hij maakte de slechtste Hij schoot de bal in vrij. Hij is de positie op de lat. Maar uiteindelijk kwam het dus toch nog goed voor Zwolle. 2-0. PSV stond al heel snel voor met 1-0 tegen VVV. Maar dat is het nog steeds, Rachter, niet meer? Misschien verandert dat nu wel. De hoekschop van PSV. Te Pai, maar die bal is laag en slecht. Toyfone erbij gekomen. De wakken Mertens er vanaf. En dat betekent dat Wijnaldum nu buiten is. En hij kreeg vlak voor het nieuws een dikke kans. Een kopbal open en bloot kon die koppen... Maar hij komt in de handschoenen van Maanpa. Geen 2-0, 1-0 voor BSV. Jan van Halst analyseert en was commentarieert Twente Ajax. Het is 0-1 Twente Ajax. 20e minuut van de wedstrijd loopt in Enschede. Mooi Sander, de maker van de goal, komt weer. Mag weer ver komen. Het is voor Ajax voorlopig een makkie om in Enschede de betere ploeg te zijn. Bij Twente gaat vooral veel mis. De ploeg maakt veel fouten. Er gaan veel ballen eigenlijk onnodig over de zijlijnen. Worden bij de tegenstander ingeleverd. Unforced errors, zouden ze bij het tennis zeggen. En dat uh, tekent nog eigenlijk wel het feit dat het elftal van dus niet meer Steve McLaren... maar Alfred Schreuder nog altijd niet al te veel vertrouwen heeft. En het kost Ajax echt weinig moeite om de bovenliggende partij te zijn. Met balbezit nu voor uh, Mooisander die even onder druk wordt gezet door verder bal. terugspeelt naar Vermeer. Vermeer aan de linkerkant van het veld opent naar Paulsen Die zich eigenlijk zoals altijd wel weer zeg maar, tussen de twee centrale verdedigers in laat zakken... om daar het uh, eerste... De eerste pion te zijn die het spel moet gaan verdelen. Dan komt de bal op het middenveld. Waar is er even heeft laten zakken vanaf de rechtervleugel. Waar die toch formeel op papier staat. Maar daar komt hij natuurlijk niet altijd maar uit. Als je wat gaat zwerven en je doet dat slim op het middenveld. dan heb je daar nog altijd wel iemand extra. Terwijl Pauls nu kijkt of er beweging is bij de rechterflank. die dan dus openvalt. Waar Van Rijn nu inkomt. En die wordt aangespeeld. neemt de bal op de borst mee. Dan moet Duggles er naartoe. En levert dat Ajax een hoekschop op. omdat de bal via de Braziliaan over de achterlijn gaat. Maar goed, dat is dus wat Ajax wil aan de rechterkant, los van, los van het feit dat Twent heel erg slordig is. Bas, valt me ook op dat als er een keer een balletje tussenin valt... en Twente echte duels moet winnen, dat ze die ook niet winnen. En, en, uh, normaal gesproken zou dat Douglas moeten zijn. Het was net ook een duel dat hij de halve ingaat... waardoor Ajax heel gevaarlijk toch nog kon counteren. Het zou allemaal met zelfvertrouwen te maken hebben, maar de overtuiging mist totaal. Hoekschop Ajax wordt weggekomen, de eerste paal... eigenlijk zonder enig probleem door Rosales. Dat betekent dat Ajax een ingooi mag nemen, want die bal verdwijnt over de zijlijn. Die ingooi komt dan aan de rechterkant van het veld, halverwege de Twentse helft. Maar Eriksen, die er nog stond van de hoekschop... Een ingooi gaat nemen. Nee, laat het dan toch over aan anderen. Van Rijn komt zich nu melden. De man die zeg maar aan de basis stond van het feit dat Ajax nu nog steeds ver op de helft van Twente staat. Met ongeveer het hele elftal. Is er beweging? Wil iemand de bal? Nou, Eriksen dan uiteindelijk. Die kaats hem terug naar Van Rijn. Doet het slordig. Ik denk dat die bal over de zijlijn gegaan is opnieuw. Dat is inderdaad het geval. Zodat Twente mag gaan overnemen aan de linkerkant van het veld. Maar het is toch wel gek, Jan. Dat je in een wedstrijd, na een week waarin de trainer is weggegaan. Je ongelooflijk slecht begint aan het... Jaar 2013, een trainerswissel en dan Ajax op bezoek dat je eigenlijk in een wedstrijd verzeild raakt. Waarin je je duels niet wint in het begin. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Maar eerst maar eens kijken naar Hulsje die wordt weggestuurd. Hulsje die het strafhof binnenloopt en dan moet kappen en nog een keer wil kappen en dan wil schieten. Maar net te veel tijd nodig heeft, net te lang wacht. En dan is er van Ajax eentje bereid gevonden om nog een voet voor de bal te zetten. Dat was een uh, gevaarlijk moment van Twente eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd na een uh, kwart. Maar is het niet zo dat als je juist in zo'n fase zit, dan is het het eerste wat je doet is je duels winnen? Ja, dat is altijd waar je het dan over hebt. Hey jongens, laten we dat voetbal dat komt wel, laten we eerst de duels winnen. Het klinkt heel primitief, en, maar dat is wel vaak in dit soort situaties. Als dat al niet lukt, ja, dan uh, dat, dat zou uh, Schreuder zorgen moeten baren. Balbezit voor Twente, linkerkant van het veld. Uh, schilder en Fer combineren. Schilder speelt de bal nu terug op de eigen helft. Of zeg maar de rood van de middenlijn. Daar staat Bengston. Van Twente nu veel mensen op de helft van Ajax. Dat... Voor de gelegenheid ook nu wel massaal terugloopt. De laatste lijn zeg maar nog halverwege de eigen helft houdt. En de voorste, de aanvallers, zeg maar net voor de middenlijn, nu proberen om daar verdedigers van Twente nog onder druk te zetten. Twente verspeelt de bal uiteindelijk in de drukte die ontstaat. Siem de Jong neemt over. Heeft gezien dat er een klein beetje ruimte ligt bij Van Rijn. Veel ruimte en veel tijd is daar niet. Wel om de bal terug te kaatsen naar Siem de Jong. Dan zoekt hij Schöne, die wel vast is aan de bal. En dus de bal onder druk van Twente-spelers kan terugkaatsen. En hier speelt Ajax zich... Keurig vrij onder de Twentse druk. Die echt probeerde om daar de bal van Ajax afhandig te maken. Maar het levert zelfs applaus op van Jan van Hals naast mee. Ja, dat was weer een prima combinatiespel van, van Ajax. Die spelen toch wel een heel rustig positiespel. En uh, wat ook opvalt is uh, de keuze voor Boelekin in, in, in de spits. Uh, aanvallend heeft hij al een paar keer uh, als uh, aanspelpunt kunnen fungeren. Maar als je ziet dat, dat Twente af wil gaan jagen. Ja, ik noem het altijd maar alibi verdedigen. Boelekin doet dan net of hij een beetje doorjaagt. Maar niet fel genoeg en ook uh, niet echt met een idee en een gedachte... waardoor Ajax heel makkelijk kan opbouwen. Ja, de vraag is ook bij Bulekin, houdt hij dat een, 90 minuten vol? Bij Castanjos, dat hebben we de afgelopen weken natuurlijk ook bij Twente gezien. Dat is uh, nog zeer ongelukkig, maar daar is in ieder geval nog wel vaak de energie om dat te doen. Terwijl Twente de bal maar weer eens een keer verspeelt. Douglas probeert zijn eigen fout te herstellen door het duel aan te gaan... met uh, de man van Ajax die in balbezit gekomen was, blind. Dat doet hij dan naar behoren. De bal komt voor de voeten van Michailov. Die trapt hem onder druk nog van stond in de richting van de middenlijn. Daar wordt hij doorgekomen Bulekin, moet uh, Tadic zorgen dat hij bij de bal komt. Dat lukt niet omdat de bal via al de wereld terug wordt afgeleverd bij Kenneth Vermeer. En zo kan Ajax weer overnemen. Twente gaat nu wel jagen. En dat doet het na 24 minuten bij een 1-0 voorsprong voor Ajax. Door de goal heel vroeg van Moizander. Bij Peck Zwolle-Willem 2 is het nog steeds 2-0. PSV, VVV 1-0. Is dat dan nou dat PSV zo slecht is of dat VVV zo goed is, Rachman? Nee, ik ben bang dat PSV net wat meer kwaliteit heeft dan VVV. 67 e minuut, Turk nu diep op de helft van PSV, dat met 1-0 voor staat. Dan Linse, Linse gaat schieten, dat doet hij, richting de korte hoek. En dat is volgens mij mijn eerste stemverheffing in 67 minuten voetbal. Er zijn weinig kansen geweest. En als ze er waren, nou ja, dan vielen ze steeds net buiten mijn bijdrage, zo het maar even zo te zeggen. Maar VVV heeft niet de kwaliteit om het PSV echt lastig te maken. Het PSV wat wel via Wijnaldum. Wel we wachten op de keeperstrap van Waterman. Wat wel via Wijnaldum het schot van dichtbij. En de kopbal dikke kansen heeft gekregen om in veilige haven te komen. En denk nog even terug aan het eerste duel dit seizoen. 2-0 bij de rust in Venlo voor PSV. 6-0 aan het einde van de rit. Drie keer Lokadia. Die is vanavond onzichtbaar. Een kwart wedstrijd nog. 1-0 bij PSV VVV. We gaan terug naar Jan van Halst en Bas Tichelen bij Twente Ajax. 25 minuten precies. 20-0. Ajax 1. Goal. Mooi. Sander. Bal bezit. Douglas aan de rechterkant van het veld. Rosales aangespeeld. Die bezoek krijgt van Fischer. De bal terug moet spelen naar Fer. Fer draait zichzelf een beetje de drukte en de problemen in. Dan moet de bal toch weer terug naar de keeper. Dat lukt. Aan de linkerkant dan Bengtson gevonden. Ook die wordt nu onder druk gezet. En dan moet Twente maar kijken of het. Want ja, ruimte komt er dan wel wat meer. Uit kan voetballen. Dat lukt. En dan komt er een diepe bal in de richting van Willem Jansen. Die doorgelopen is. Dan gaat eh, Mooi Sander eigenlijk een beetje onder de bal door. Maar is er gefloten omdat Jansen de vin een duwtje gegeven heeft. En dat levert dan aan. Ajax een vrije schop op. Dat was dan in ieder geval een aanval van Twente die er op papier aardig uitzag. En waar zo leek het in ieder geval ook voetballend in idee achter zat. Maar ja, als Janssen een duw geeft aan zijn tegenstander dan wordt er nou eenmaal gefloten. scheidsrechter de Liesveld vandaag. En die deed dat dan ook. Terwijl nu Eriksen de bal verspeelt. Maar ook daar is een overtreding gemaakt door Tadic. En zo krijgt Ajax halverwege de eigen helft een... Vrije schop, na nou, 26 minuten. Ik wilde helemaal in het begin van de wedstrijd over de rol van Schöne praten aan die rechterkant. Uh, hoe zie jij dat? Want Ajax speelt eigenlijk altijd wel onder Frank de Boer met echte buitenspelers, Maar nu dus niet. Nee, nou ze hopen natuurlijk dat Schöne naar binnen komt en dat Verrijn er overheen komt. En uh, terwijl je net aan het, uh, aan het praten was, zag je een heel goed moment... Dat uh, Sikterson wegdraaide bij, bij Douglas. Schöne komt naar binnen. En Van Rijn stond helemaal vrij aan de rechterkant. Alleen ze zagen hem niet. Dus als ze uh, Van Rijn wat meer uh, uh, gebruiken in die kant. Dan, uh, dan liggen daar wel mogelijkheden voor Ajax. Balbezit Gutierrez, rechterkant van het veld. Die is één tegenstander kwijt. Blind Wil langs de tweede. Mooie standen. Die gaat met de sliding naar de bal. Het publiek heeft een zware overtreding gezien. Liesveld heeft dat uh, ook gezien. Want hij uh, grijpt naar zijn borstzakje. En gaat een gele kaart uitdelen aan... De maken, mooi zander, En dat betekent dat uh, een vrije schop gaat komen, ook voor Twente. Het publiek nog hoorbaar op de achtergrond boos, omdat men daar een andere kleur had willen zien na 27 minuten. En dan maar eens naar de herhalen, kijken of de ophef terecht is of niet. Nou ja, hij gaat er flink in, mooi stand. dat lijkt me voor rode kaarten niet uh, de bedoeling overigens. Maar Geel op zijn plaats, dat zeker. Maar wel een hele domme overtreding hoor. Want bij de zijlijn. Als, ja, je kan, maar je kan ook uh, inschatten als verdediger dat uh, Kicheros iets eerder bij de bal is. En dan moet je al pas ruimte uh, pakken in de sprint. Ja, dat doet hij niet, want als hij er langs is, ben je sowieso te laat. Ja. ja Balder zit voor 24 de vrije schop, waar Ajax... Met een man meer in het veld staat merkwaardig genoeg dus. Want uh, dat houden ze er dan aan over als je het zo mag noemen. Omdat Gutierrez opgelapt wordt langs de zijlijn. Die is in ieder geval weer gaan staan. Tadic achter de bal. Dat zijn de momenten die we kenden in Enschede. 28 minuten. Hele slechte bal van Tadic. Die bal komt echt op... De hoogte zodat konijntjes kunnen koppen het strafschopgebied binnen, maar er stonden geen konijntjes. Terwijl Duchenne met het van Ajax een prachtige beweging heeft. De bal eigenlijk over zijn eigen lichaam heen haalt en daar de counter van Ajax mee inluidt. Maar dan is Fischer, de man die de verkeerde paas geeft, die twijfelt eigenlijk een beetje tussen Van Rijn. Want weer aan die rechterkant lag er veel ruimte en De Jong, maar de bal valt er tussenin. En als Twente in de tegenstoot wil aanvallen blijkt dat daar Boulekien buiten spel staat. En is het publiek opnieuw boos. Is inmiddels Gutierrez teruggekomen binnen de lijnen. Na 28 minuten staat Ajax nog altijd met 1-0 voor. Maar je ziet, en merkwaardig is dat Fischer het dus net even niet zag... dat er dus opnieuw aan die rechterkant heel veel ruimte lag. Dit was weer een prima voorbeeld. Ja. Schöne naar binnen toe. En uh, ook nu weer Schöne naar binnen toe. En, uh, en Van Rijn aan de rechterkant die spelen. Ajax, als ze wat slimmer spelen en wat meer gebruik van maken... want uh, FC Twente is nog steeds niet lekker, zit nog steeds niet lekker in de wedstrijd... dan liggen er echt veel meer mogelijkheden voor Ajax. Balbezit voor de Amsterdammers op de Twentse helft. Waarbij Fischer de bal krijgt. Tussen drie tegenstanders in. Klein dribbeltje. Dan volgens de bal kwijtraakt omdat Douglas in de weg staat. Douglas wil de bal bij Gutierrez brengen. Dat lukt niet. Ajax neemt erover. De Jong gaat van afstand schieten. En nou, dat is helemaal niet zo'n gekke bal. Want Michailov geeft daar eigenlijk al vrij voeg het zijn brandmeester. Maar ik denk dat die bal hooguit een half metertje over het doel schiert. Als het dat al is. Krachtig geschoten van de aanvoerder. En topscore natuurlijk van Ajax. En uh, nou ja, zo blijkt maar weer dat uh, nadat in de vierde minuut van deze wedstrijd de doelman door een uh, afstandsschot werd verrast, dat hij nu bijna werd verrast. Wat ik altijd leuk vinden om te kijken bij uh, een ploeg in nood, en dat is FC Twente, welke sterkhouders uh, blijven dan goed spelen. En het uh, valt me met name op dat Douglas uh, in, uh, in aanvallend opzicht heel matig speelt, heel onzeker speelt. Ook in verdedigend opzicht. De duels niet winnen. Niet kort genoeg dekken op Sikterson Of uh, uh, laat Sigtesson heel makkelijk wegdraaien. Valt me een beetje tegen. Het is uh, natuurlijk het probleem denk ik, van veel ploegen. De, met uh, jonge spelers. Terwijl Ajax nu prachtige paas geeft. Paulsen blind is doorgelopen voor het doel. Sigtesson de balken met de tweede paal. Dan moet Scheunen komen. Maar die loopt eigenlijk net naar binnen toe. Waardoor Schilder kan uitverdedigen. En die doet dat dan weer met een lange paal in de richting van de ja, Boenekin. Die komt tussen drie mensen uit in de middencirkel. Die bal springt uit voor de voeten van Jansen. Die stuurt dan in een keer Gutierrez weg. En nu ligt er wel veel ruimte voor Tadic. Die de bal krijgt op 20 meter van de doel. Die draait naar binnen, schiet. En daar ligt dan net Paulsen voor Ajax weer in de weg. En zo is de counter die Twente in gedachten had in de kiem gesmoord. Maar mag Ajax wel weer overnemen aan de linkerkant van het veld via Blind. En opnieuw Paulsen. En die staat de rust weer terug. Maar is het niet een beetje zo, Jan, met mensen die het voortouw moeten nemen als het minder gaat... dat je nou juist in een competitie als de onze vaak zit met jonge elftallen, jonge spelers... waar dat blijkbaar toch altijd wat moeilijker gaat? Ja, bij jonge spelers, en daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen... maar Douglas is geen jonge speler meer, Bas. Dat is een Eens. ervaren speler. En uh, die uh, zou op de nominatie staan om het Nederlands elftal uh, te halen. En dat roept je zelf ook dat hij daar naartoe wil. En dan moet hij dit soort wedstrijden laten zien. Karakters, daar gaat het allemaal om. Balbezit voor Ajax via Moisander, Twente... Opeen op gepakt op de eigen helft. Soms dat er ook maar een tegenstander in de buurt is, Wegglijdt op het veld, dat niet goed is. Overigens, maar geen tegenstander in de buurt. Dus hij houdt de bal. Kan hem alsnog naar de linkerkant brengen. Paulsen, terug dan maar weer naar Moisander. Misschien in de rust toch even naar de noppen kijken of daar wat aan kan veranderen. 31 e minuut, 0 voor Twente. 1 voor Ajax. Goal Mooisander. En het balbezit aan de rechterkant via Siem de Jong. Die heeft al gezien dat de beweging is bij Eriksen. Schitterende steekbal. Maar Eriksen krijgt de bal op zijn hak. In plaats van dat hij hem in de loop meeneemt. Hij zou er toch de techniek van moeten hebben. Doet hij dat wel is hij weg en komt hij voor de doelman te staan. Terwijl Twente uit wil verdedigen maar eigenlijk ogenblikkelijk weer de bal kwijtraakt. En dat hebben we toch al een paar keer gezegd. Het gemak waarmee Twente de bal verspeelt. Dat is met geen pen te beschrijven. Ajax komt weer scheunen. Balletje net te scherp voor Sigurdsson. En weer staat die rechterkant. Is Ajax daar, uh, zonder dat er ook maar tegenstanders in de buurt zijn, vogelvrij. Zie je dat uh, FC Twente niet alleen de duels niet wint... maar ook niet eens meeloopt met, uh, met de lopende spelers van, uh, van Ajax. Leroy Ver liet net uh, Eriksen weer helemaal uit zijn rug weglopen. Gutierrez liet uh, Deliblin al weglopen. En net zag je Van Rijn ook weer weglopen bij Hulsje. Uh, dat zijn toch echt basisdingen als je, als je in nood bent... Meelopen met je tegenstander tot je het snot voor je ogen ziet. En, uh, omdat je even geen tijd hebt of niet de vorm hebt om uh, aan positie uh, positiespel te denken. Balbezit voor mooi zander. Mooi zander breed. Naar al de wereld. 32 minuten van de wedstrijd in Enschede. Het stadion is wat stilletjes geworden. Behalve het vak dat overigens bomvol zit met supporters uit Amsterdam. Die hebben tot dusver een bijzonder prettige avond. Paulsen wordt aangespeeld aan de linkerkant. Waar de bal rood van de middenlijn in zijn voeten komt. En die even kan halt houden om te kijken. Terwijl Twente weer met alle veldspelers terugstak op de eigen helft. Waar de vrije mensen zijn. Al de wereld komt zich ermee te boeien. Eriksen laat zich even zakken. Krijgt de bal aangespeeld. Terug naar Al de wereld. Die staat halverwege de Twentse helft op bijna. Aan de rechterkant van Rijn. Die nu opnieuw Eriksen aanspeelt. Eventjes losgelaten. Dan trekt Scheune weer naar binnen. Gaat de bal weer terug naar Eriksen. Is het zoeken en puzzelen. Sprengt de bal voor de voeten van Eriksen. Of van Scheune met een klein gelukje. Geeft hij hem terug aan Eriksen. Die zou moeten gaan schieten. Dan wil de bal voor de voeten komen van de Jong. Maar kan hij uiteindelijk ook niet schieten. Omdat het daar simpelweg te druk is. Het uitverdedigen van Twente lijkt nergens op. Dan komt de bal opnieuw voor het doel via Scheune. Maar staat daar dan schilder in de weg. En krijgt Ajax een hoekschop. Maar als Twente niet ingrijpt. Dan komen de problemen vanzelf. Ja, en Ajax moet uitkijken dat ze niet alleen maar mooi blijven spelen. Want ze zijn zo openmachtig op het middenveld. Dat ze, zoals in een situatie als deze, waarin ze echt een gelegenheid hebben om, uh, om af te drukken en de trekken over te halen. Dat ze dan toch nog blijven overspelen. Uh, dit is echt een fase waarin Ajax toe kan slaan. Moi Sander mee, al de wereld mee. Met de hoekschop die uitdraaiend vanaf de rechterkant komt. Daar is ook de jong, maar het is al de wereld die kopbal met de tweede paal, daar staat uh, Moisander totaal vrij over het hoofd gezien. Nou begrijp ik wel dat zo'n corner ook nog onderweg wordt aangeraakt en dat die bal een andere richting krijgt, maar Jansen lijkt mij toch degene van Twente die aanvankelijk in de buurt stond van Moisander... ...maar in geen velden of wegen meer te bekennen. En hier had Ajax uh, maar zo op 2-0 kunnen komen, maar Moisander kopt de bal over. En zo blijft het 1-0 voor de Amsterdammers die herenmeester zijn in Enschede. Hoe is het met de koploper? Uh, niet meer? Ja, neemt een hoekschop. De pike, Kwartiertje voor tijd ietsje minder. bal gaat aan alles en iedereen voorbij en loopt aan de andere kant van het veld uh, de zijlijn over... Waar een nieuwe commentaarstem al niet toe kan leiden vanavond. Ik hoorde Jan van Hals het woord alibi verdedigen te gebruiken. Ik heb het gevoel dat de PSV vanavond al 77 minuten bezig is met alibi voetbal. Dat betekent zoiets als banjer op het veld. En voor de rest niets, maar dan ook helemaal niets laten zien. Dat leidt tot een 1-0 voorsprong tegen VVV. Dat Kullen nu in de ploeg brengt. Dat al eerder op het middenveld Van Hagen bracht. En uh, ja, die was toch net een tikkie aanvallender uh, vermoedelijk dan Ramstein. Dus waar zal dat allemaal nog uh, toe leiden? Maar eerlijk gezegd, VVV krijgt eigenlijk geen kansen vanavond. Otsu in de punt van de aanval kwam al eerder in uh, de wedstrijd voor Wildschut. Maar VVV dwingt te weinig af tegen PSV. Dat foute pases blijft geven. Dat het rustig aan doet en dat dus alibi voetbal speelt. 1-0. Meestal wordt een wedstrijd leuker na een doelpunt. Maar bij jou vielen de twee vrijwel tegelijkertijd, Ronald. Ja, en dat in de leukste fase eigenlijk van de wedstrijd. Waarin Zwolle het spel dicteerde en eigenlijk kans op kans kreeg. Er twee van benutten van de vier uitgespeelde mogelijkheden. En 2-0 is nog altijd de voorsprong voor uh, Peck in uh, eigen huis. Maar Willem 2, ja vecht wel voor elke meter. Dat uh, kun je de sluiten van de Eredivisie niet verwijten. Het komt er ook wel met tijd en wijlen in de buurt van uh, drie Boer. Nu ook weer met een voorzet vanaf de linkerkant. Die door Joachim niet wordt ingegropt. Maar was zeker. 2-0 voor Ajax na 35 minuten en nu is het de andere centrale verdediger die scoort uit een vrije schop van Erik. Ze komt de bal op het hoofd van Aldewereld. Die kan hem van zeg maar even de penalty stip gewoon in de verre hoek binnenkoppen. koppen. gaat nog wel naar de hoek maar heeft geen schijn van kans. En opnieuw, maar dat hebben we al een aantal keren aangegeven, heb ik de indruk dat er bij Twente gewoon zwak verdedigd wordt. Want hij wurmt zich een beetje los. Aldewereld komt uit de Kluwer spelers gezet. En uh, ja, er is eigenlijk niemand die goed met hem meeloopt. Er wordt geen blok gezet, niks. En de bal vliegt in het doel. Maar volgens mij, als je je tegenstander Jan zo laat inkoppen... dan uh, doe je als verdediging iets niet goed. Het is ongelooflijk hoe vrij hij in kan kopen. Uh, uh, bedoel, uh, dat zijn allemaal basisbegrippen. We hadden het eigenlijk de hele wedstrijd overal. Tijdens het spel gebeurt het al. En nu ook uh, uit de stil stilstaande situatie. FC Twente maakt echt een machteloze indruk uh, uh, wat dat betreft. Als die basisbegin zal niet goed zijn... Dan, uh, dan krijgen ze een hele moeilijke avond. En tot nu toe... Uh, is het echt kansloos. Volgens mij was het Douglas trouwens. Die uh, zich heel makkelijk liet verschalken. De bezit uh, voor Twente met een vrije schop. Als Twente nog wat van de avond wil maken, dan moet het niet te veel tijd meer verspillen. En zal het zichzelf uh, behoorlijk op moeten pakken. En uh, dat kan nu met een vrije schop. Van Tadić weer zwak. Dat is de tweede keer dat we hem dat vanaf ongeveer dezelfde positie zien doen. Dat was uh, het moment waar ik zo even over konijntjeshoogte begon. Nou, dat moment. En nu dus opnieuw. Die bal komt serieus op 20, 30, 40 centimeter het strafschopgebied binnen. En wordt door de eerste de beste Ajax-verdediger die in de lijn van het... Van de voorzet staat in dit geval blind de andere kant weer opgetrapt. Zo speel je jezelf wel heel makkelijk nog erger uit de wedstrijd dan dat je dat al gedaan hebt. Want uh, Twente is zwak. Dat mag de conclusie toch wel zijn na 36 minuten. En Ajax is niet alleen beter, maar het is ook zoveel makkelijker beter. Dat uh, Twente zich echt achter de oren moet krabben. En moet, moet maar moet kijken of het nog een uh, modus kan vinden überhaupt om nog wat van deze wedstrijd te maken. Balbezit voor Ajax, Van Rijn, korte combinatie, Palsen. En via de jong die er nog even tussen zat komt de bal voor de voeten bij Mooijsander. Moisander gaat lopen, want er is ruimte om dat te doen. Die komt de helft van Twente ver op. Dan wordt er beweging gemaakt door Fiesje. Er komt een steekballetje. Fiesje wil de bal met het hoofd meenemen. Bengtson zit er net tussen. En trapt dan de bal aan de linkerkant van het veld over de zijlijn. Waardoor Ajax mag gaan gooien. En Blind, die daar toevallig toch nog stond, gaat dat dan doen. Maar uh, het is makkelijk hoe Ajax voetbalt. Het is makkelijk hoe Ajax Twente eigenlijk aan alle, op alle fronten voorbij loopt. Hoekschop of een uh, ingooi nu. Die wordt weggekopt door Douglas. Die bal uh, wordt dan opnieuw door Ajax opgevangen. Kost ook allemaal niet al te veel moeite. Opnieuw teruggebracht bij Blind. Die de ingooi nam en nu de bal maar strak voorgeeft. Daar zit het hoofd van een van de Twente-verdedigers tussen. En opnieuw een hoekschop voor Ajax. En je begint langzaam maar zeker het gevoel te krijgen dat deze wedstrijd straks voor rust al beslist is. Ja, en ik ben ook heel benieuwd hoe FC Twente hierop gaat reageren. Want uh, je merkt toch wel dat er al een beetje paniek in het pan ontstaat, dat ze helemaal uit de organisatie gaan lopen, voor wat er al uh, van aanwezig was. Ik zag net Douglas links buiten lopen om daar door te gaan jagen. Ja, als Ajax daar gebruik van kan maken, ja, dan uh, kunnen ze zomaar uitlopen naar 3-4-0. Hoekschop komt, de bal gaat richting uh, de cornervlag, of richting de cornervlag, de penalty stip komt van de cornervlag, dat klopt wel denk ik, en wordt dan uh, geraakt en verdwijnt aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Ik denk dat al de wereld weer was die er met zijn kruin onderdoor ging en dan mag Trent een ingooi nemen. En die bal komt uh, in de handen terecht van Rosales. Die wenkt Willem Jansen wenkt. Iedereen staat nu naar elkaar te zwaaien. Misschien dat ze elkaar een tijdje niet gezien hebben. Dat zou kunnen. Maar eh, vermoedelijk is het zo dat ze bij Twente ook allemaal wel het gevoel hebben dat er heel veel dingen niet zo vanzelf lopen. En dan krijg je vanzelf de neiging. Om uh, te gaan zwaaien naar elkaar. Van jij moet daar, jij moet zus, jij moet dit. Ver gaat als dat hij, uh, nadat hij de bal tussen centrale verdedigers heeft opgehaald. Lopen met de bal, neemt risico. Dat moet hij niet doen. Dan komt de bal van de voeten van Bengtsel. Die geeft een slechte paas. Ajax onderschept. Dat duurt niet heel lang. Want uh, Twente neemt opnieuw over en kan via Hulsjer aan de linkerkant dan aan de slag. Die zou een voorzet moeten geven. Legt de bal terug op Schilder. Schilder wil een voorzet geven. En opnieuw komt die bal niet van de grond. En daarmee de aanval ook niet. En neemt Ajax weer over. Het gemak waarmee Ajax dat doet, nogmaals, is. Uh, Treffend omschreven al een aantal keren door ons. Maar Twente heeft tot dusver het leven niet gebeterd. Terwijl Douglas nu probeert de bal voor om weg te koppen. Dat lukt eigenlijk net. Komt de bal voor de voeten van... Bengtsom, die draait om zijn as, komt helemaal aan de linkerkant van het veld uit. Kijkt om zich heen. Wie is eraan speelbaar? Nou, even verderop Hulsje. Die de bal met de borst klaarlig voor Schilder. Schilder stuurt de bal in één keer de diepte in. Dan moet Hulsje erachteraan lopen. Hulsje in nu met al de wereld. Die op het moment dat Van Rijn even weg is daar. Keurig de Hondeurs waarneemt. Het lichaam erin zet. En de bal over de achterlijn dan lopen. zodat dat Vermeer een hoekschop mag nemen. Of een doeltrap mag nemen. Zes minuten voor rust. Trente Ajax 0-2. Mooi Sander al in de vierde minuut 0-1 met het schot van afstand. Al de wereld na 36 minuten uit de vrije schot van Eriksen met het hoofd 0-2. En Twente heeft eigenlijk nog niets gedaan om Vermeer ook maar een tikkeltje in verlegenheid te brengen. Want de doelman van Ajax is, als je dat zo zou mogen zeggen, de meest overbodige speler eigenlijk op het veld. Twente combineert, Twente combineert, verliest weer de bal. Fiesje neemt over, kijkt alweer naar de rechterkant. Waar is de ruimte daar? Van Rijn komt... En uh, speelt de bal even terug naar Paulsen? Temporiseren. Nou is de vraag, Jan. Wat zou je nou doen als je trainer bent van Twente. en je staat na zo'n eerste helft straks achter in ja, de dus, rust. Wat doe je dan? Het klinkt ge misschien gek, maar je zou bijna zeggen: schade beperken. Want uh, het. het... Elfden loopt zo ver uit elkaar. En als je al niet van op aan kan dat uh, duels uh, gewonnen gaan worden... Ja, dan, uh, dan wordt het heel erg moeilijk om ook nog een, een tactische wissel uh, toe te passen. Het enige wat zou kunnen is Castanjos uh, inbrengen. Zodat hij in ieder geval Ajax wat verder weg kan houden. Want dat valt me heel erg op. Ajax bouwt heel rustig op. Tikken rustig terug naar Vermeer. En uh, denken dan, uh, uh, of dan denkt Twente ze vast te gaan zetten. Maar ze zijn overal te laat. En Boelekin is natuurlijk niet degene die daar in het voortouw kan nemen. En je kan Castanjos veel verwijten. Maar niet uh, dat hij uh, wat dat betreft niet werkt. De bal voor Ajax met nog vijf minuten op de klok het eerste bedrijf. Aan de rechterkant van het veld, wereld heeft een paar meter gemaakt de middenlijn overgestoken. Geeft dan de bal in de breedte mee aan Palsen. Palsen naar Moisande. Twente staat nu met het hele elftal op de eigen helft. En staat eigenlijk in de we wachten af modus. En uh, dat we wachten af betekent dat eigenlijk ook iedereen nu stilstaat. Ajax de kat bijna uit de boom kijkt en zegt nou ja dan vinden wij het met die tweede voorsprong eigenlijk ook wel even prima. Van Rijn dan maar weer breed en dan maar even het tempo eruit en de bal in de ploeg houden. Mooi Sander heeft nu aan de linkerkant een beetje ruimte geroken. En wil een paas geven. Die bal is uh, slecht. dwarrelt vanaf de linkerkant van zijn uh, voet. De buitenkant van zijn voet. In de handen van uh, de keeper Michailov. Buiten het bereik van Sieftelson. Een blik op de monitor leert dat Joop Munsterman, laten we het voorzichtig zeggen, opnieuw niet heel blij kijkt. En wat opvalt is dat Ajax speelt alsof ze een thuiswedstrijd spelen. Tenminste in, uh, in een aanvallend uh, opzicht. Want als Twente probeert op te bouwen, probeert Ajax meteen druk te zetten. Alsof ze zeggen, hey, dit is ons stadion, uh, uh, hier uh, valt niks te halen. Fischer weggestuurd en een uh, tackle van Benson voorkomt dat hij het strafschopgebied in kan. En opnieuw zijn het de mensen die vanaf de zijkant naar binnen komen lopen. Die voor grote problemen zorgen bij Twente achterin. Nu verdwijnt Fischer van de zijkant het centrum in en is er eigenlijk niemand van Twente die in de gaten heeft hoe ze dat nou moeten afstoppen. En het is dat bengsel met nou echt een sliding waarvan je denkt het is een soort noodrem maar het loopt goed af. Hem maar van de bal geleid en tot de conclusie komt als hij zijn ogen weer open doet dat het gelukt is. Want als, de, als hij een millimeter te laat komt dan staat Fischer alleen voor het doel en is het 0-3. En voor de mensen die nu de radio aanzetten, inderdaad, het is 0-2 na 42 minuten bij Twente Ajax. Ge er is niks aan gestolen, want Ajax is vele malen beter dan Twente, dat zwak en zonder enig vertrouwen opereert. En dit duel tot dusver Fischer aan de bal, halverwege zijn eigen helft. Verspeelt de bal aan Rosales, dan komt de jong zich ermee bemoeien en is die bal alsnog voor Ajax. Eigenlijk ook weer kinderlijk eenvoudig aan de linkerkant van het veld, Eriksen die zich even heeft laten zakken. En de ruimte heeft gezien aan de andere kant van het veld, al de wereld. Terwijl de klok inmiddels in de 43ste minuut is aanbeland. Van Rijn maar weer eens gaan lopen aan de rechterkant. longen als een paard. Dan de bal meekrijgt van daar voerder Siem de Jong. En dan de bal weer geeft aan Scheune. Scheune draaft weer richting het midden van het veld. Erikse wil graag de bal. Scheune houdt in de middencirkel halt en draait om. Denkt dan zal daar wel weer de ruimte zijn. opnieuw staat het hele elftal van Twente eigenlijk als een wat makke schapen af te wachten. Ja, maar ik kan me dat bij iets bij voorstellen. Want die hopen in de rust eventjes uh, te kunnen herstellen. En afwachten of de nieuwe trainer Schreuder wat... Uh... Nieuwe uh, tactische uh, zaken aan kan stippen. Want ja, zo is het eigenlijk een, een kansloze wedstrijd. Balbezit voor uh, Schöne aan de rechterkant van het veld. Terwijl de Jong de bal nu geeft aan Van Rijn. Van Rijn heel makkelijk houdt Ajax lang balbezit. Als de bal naar Scheunen gaat zit verder even tussen. En dan uh, moet Twente maar kijken of het aan counteren kan denken. Terwijl de Tadic van de bal wordt gezet. En daarbij is dan denk ik een overtreding gemaakt. Heeft Liesveld dat ook gezien. Dat heeft Liesveld ook gezien. Twente krijgt maar nog voordat de middenlijn uh, werd overgestoken een vrije schop die schilder genomen heeft. Maar Twente is niet bij machten om Ajax echt aan het wankelen te brengen. Not even close. Nee, de enige mogelijkheid om aan te vallen is dat ze opportunistisch gaan spelen naar Boelikin. En dan bijkomende spelers als Jansen. Maar ze krijgen niet eens de gelegenheid om de bal naar Boelikin opportunistisch te spelen. Want voordat ze er aan denken worden ze al opgejaagd. Bengtson aan de bal. Twee meter buiten zijn eigen strafschopgebied. Nog anderhalf minuut te gaan in deze eerste helft. 0-2. Nog altijd een voorsprong dus voor Ajax in Enschede. Schilder. Naar Bengtson. Bengtson krijgt bezoek van Sime de Jong. Speelt de bal naar Douglas. Douglas krijgt bezoek van Sigtelson. Speelt de bal naar Michailov. Dan loopt de spits van Ajax door. Dan moet Michailov met een lange trap komen. Daar is Boelikin dan de man die van waarde moet zijn. Dat doet hij overigens goed. De bal met de borst klaarleggen voor de lopers vanaf het middenveld. Dat is dan Jansen. Die kaatst hem de bal weer terug. Halverwege de Ajax-helft. Moet de bal via Boelikin weer naar Jansen komen. En kan Jansen in de drukte eigenlijk maar één kant op. Dat is terug. Dat haalt de vaart er wat uit. Maar als aan de rechterkant Rosales is doorgelopen, kan dat voor nog gevaarlijk worden. Rosales neemt de bal met het hoofd mee langs blind. Maar. Die bal komt dan in het strafhoekgebied terecht. En wordt door Ajax daar toch uitverdedigd. Omdat er van Twente niemand meer stond. Aan de andere kant van het veld wint Douglas het duel van Sigtorsson. En krijgt Twente voordat er een Ajax counter komt de bal weer terug. Het bal bezit nu in de middencirkel voor ver Met nog een halve minuut officieel in deze eerste helft. Waar ik denk er wel een minuutje bij gaat komen. Dat we even wat oponthoud hebben gehad met dat momentje met Gutierrez. Na die overtreding van Moisander. De enige gele kaart in deze wedstrijd tot nu toe. bal bezit via Schilder aan de linkerkant van het veld. Schilder die de bal terug breed schuift nu. Naar Bengtson. Bengtson wijst en kijkt. En zegt: ...ja, waar kan ik eigenlijk naartoe? Dan maar lang. Dat doet hij bijna met de ogen dicht. Dan is het vaak inleveren geblazen. Ook nu komt die bal bij Moisander terecht. Fischer even pootje gehaakt door Gutierrez. En een vrij schot nog voor Ajax. Op de eigen helft. Met nog een paar officiële seconden. Je ziet ook goed hoe Tadis aan het zoeken is hè, bij fc Twente. Die speelt vanaf 10. En heel vaak trekt hij naar de linkerkant. Waar uh, in het verleden zijn maatje Chatli stond. Die trok daar naar binnen. En die wisselwerking was altijd heel erg goed. Nou, er komt nou helemaal niks van terecht. Het is rust in Enschede. En uh, waar bij het vak Ajax-fans nog vrolijk wordt geklapt, is het vak met Twente-fans of zeg maar gerust de rest van het stadion eigenlijk met stomheid geslagen. Sommigen fluiten, anderen zitten wat verdwaasd voor ze uit te kijken, want zo'n wanprestatie had toch in Enschede niemand verwacht. 0-2 zijn de duidelijke cijfers in Enschede-Holven. Maar zo ook naar Zwolle. Daar is het nog steeds 2-0 voor Peck. P.S.V. V.V.V. de landskampioen. Nog steeds op 1-0. wacht nog niet mee. Ja, wat een tussendoortje had moeten worden voor P.S.V. tegen de nummer 17. Is een martelgang voor pers en publiek geworden vanavond. We zitten in de laatste twee minuten. Dat betekent dat de gelijkmaker nog altijd kan vallen. Toivonen mist nog wat ritme. Komt er nu niet langs. Heeft te maken met een enthousiaste tackle van Radostavljevic op de enkel denk ik van Toivonen is hij net hersteld van zijn hamstringblessure en blijft hij toch even op de grond liggen. Hij heeft één mogelijkheid gekregen toen hij rechts in het strafstofgebied ontsnapte, Maar zijn poging op doel, ja was het een voorzet, was het een poging op doel. Uiteindelijk was daar ma een paad, terwijl uh, Rado Saflevis niet op de bond geslingerd wordt. En PSV na die overtreding op Tooivolen, die inmiddels is gaan staan, maar nog wel degelijk pijn heeft... We gaan kijken naar de vrije trap van PSV. De bal ligt een meter of zeven buiten het strafschopgebied. Van Bommel staat erachter. Heeft hij heeft in die tweede helft met name als een vogelverschrikker over het veld gelopen. Steeds met twee armen wijd gebarend richting zijn ploeggenoten. Geen idee wat daar nou het idee achter was. Misschien zoiets als de vleugels blijven gebruiken. Gaat Van Bommel het ineens proberen. Dat is lang geleden dat hij zo scoorde. En hij doet het wel. Omdat de doelman, ma en pa van VVV, die bal laat glippen. Door de benen heen van de Finse International en zo scoort Mark van Bommel uit een vrije trap. En van Bommel met zijn derde doelpunt van het seizoen in de voorlaatste minuut. PSV toch op 2-0 de drie punten binnen voor de ploeg van Dick Advocaat. ...zeggen dat het geprobeerd heeft dat niet ontevreden zal zijn. Zeker niet, omdat het eerder in Venlo 6-0 werd aan de andere kant. Met iets meer lef en iets meer finesse had er misschien iets meer in gezeten. Nu wordt het 2-0 en is het wel klaar in Eindhoven. PSV via Van Bommel met een tweede goal 2-0 tegen VVV. En het is straks feesten in Zwolle, want die drie punten kunnen ze daar heel goed gebruiken, Ronald van de Geer. Nou, je kunt conclusies gaan verbinden aan die drie punten ja. die wel binnen zijn. Want het is 2-0, 90 minuten zitten erop. We zitten inmiddels in de extra tijd. Het betekent namelijk dat Zwolle echt niet meer rechtstreeks zal degraderen. En als het al gaat vechten tegen de onderste plaatsen... dan zal dat zijn een plekje na competitie. En dat is eigenlijk al gewonnen. Want de doelstelling is natuurlijk gewoon niet rechtstreeks degraderen. Nou ja, na competitie ontlopen wordt nu de volgende doelstelling. En dat is toch maar mooi bereikt vanavond tegen Willem II. Willem II moet nog tegen NAC en tegen Groningen. En volgende week tegen VVV. Dat zijn indirect direct wel concurrenten voor degradatie. Maar je kunt je zo langzaam maar zeker gaan opmaken... voor het feit dat Willem II na een jaar alweer afscheid gaat nemen... van de Eredivisie. Pex Zwolle zal inderdaad de winnaar zijn. Heeft de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe getrokken... door eigenlijk een hele goede fase, want het was 0-0 bij rust. Mooie doelpunten van Valpoort en Kriesje. Allebei voor de eerste keer scorend, namens Pex Zwolle. Ja, en toen heeft Willem II het nog wel geprobeerd. Er is een schot geweest van Cornelissen net naast... een afgeket schot van Guijs, een kopbal van Joachim. Nee, Willem II heeft het nooit opgegaan. En Zwolle heeft zich misschien in die slotfase niet te veel naar achteren laten drukken. Maar ja, gesteund door die 2-0 voorsprong kwam het allemaal goed. En maakt van dat kwam maar komt, want het is afgelopen. Fink maakt een einde aan deze wedstrijd in de tweede helft. Leuk en 2-0 voor Peck Zwolle. 2-0 is het ook bij PSV, VVV, Rachter. We zitten in de extra tijd, die duurt nog 40 seconden en het publiek is kritisch, want een slechte baas van Hiljemark met veel boelgeroepen begeleid. En misschien nu Lokadia voor het slotakkoord, linkerkant van het veld, punt strafschopgebied op het gebied richting niemandsland. Daar nou zit Sijp tussen de verdedigers van VVV en VVV nog een keer naar voren met Fleuren. PSV volgende week tegen Herenveen, dan thuis tegen RKC. maar met name dat bezoek aan Friesland, dat is een belangrijke duel, want zo goed speelt Herenveen de laatste tijd. Niet. Af en toe wordt het toch wel degelijk gewonnen. En zeker thuis is het niet helemaal kansloos natuurlijk tegen PSV. Met Wijnaldum in de middencircle. De man van de 13 doelpunten. De topscorer had er wel twee mogen maken. Moeten maken, dat deed hij niet. Maar het is uiteindelijk uh, toch PSV wat wint. Na drie minuten al Memphis Depay. En in uh, de voorlaatste minuut Mark van Bommel met een vrije trap. Maar die bal had er eigenlijk niet in gemogen. Een uh, gruwelijke fout van ma en pa die de bal liet glippen waar dat niet nodig was. De poging was hard, maar toch 2-0 PSV-Wint van VVV. En daarmee is alles nu echt gezegd. Drie wedstrijden zitten erop. Nak Heerenveen 1-2. Pekswolle Willem 2, 2-0. En PSV-VVV 2-0. Het is rust bij FC Twente tegen Ajax. En de rust dan daar 0-2. Eerder vanavond hoorde u al uh, Sebastian Timmerman... die uh, verslag deed van Qatar, de motocross-superfinale. Uh, we hoorden dat Jeffrey Herlings in de MX2 won. En nu komt er een soort van gecombineerde race daar. Uh, hoe doet Herlings het daarin, uh, Sebas? Hij uh, doet het goed, hoor. ligt op de zevende plaats... maar is uh, de eerste rijder uh, zeg maar op een MX2-motor... En dan pakt hij strakjes, als dat zo blijft, tenminste als hij die eerste MX2-rijder blijft, ook gewoon de volle buit van 25 punten. Want ze rijden inderdaad bij elkaar: de koningsklasse, de MX1. En dus zeg maar de opleidingsklasse, de MX2. Waar Herlings vorig seizoen al wereldkampioen in werd. Maar je pakt dus wel gewoon de punten voor je eigen klassement. Dat is het nieuwe systeem voor de overzeese Grand Prix. Bedacht door de Internationale Motorsport Federatie. Negen minuten nog te gaan in deze superfinale. Herlings kwam niet helemaal lekker weg. Stond helemaal aan de binnenzijde. Werd een beetje weggeduwd. Onder andere door landgenoot Glenn Koldenhoff. Kwam terug opzetten naar de vierde positie. Maar werd daarna ingehaald. Bijvoorbeeld door Tommy Searle. Die seizoen zijn grote concurrent was. De Brit in de MX2 klasse. Searle overgestapt naar de MX1 klasse. En Herlings laat zich niet opnaaien. Rijdt gewoon zijn eigen wedstrijd. En ligt vrij solide. Zes seconden achter zijn voorganger. En heeft een voorsprong van negen seconden op de eerste rijden achter hem. En zo is Herlings gewoon goed bezig in deze superfinale. Waar de Italiaan Antonio Cairoli zesvoudig wereldkampioen in de MX-1-klasse aan de leiding gaat voor de belg Klemant Destal, En de Rus Yevgeny Bobricev. Herlings is op de zevende plaats met dat gehavende lichaam van hem. Want afgelopen dinsdag, tijdens notabene de laatste training... voordat hij naar Qatar ging afreizen, kwam hij zwaar ten val in Lommel... net over de grens in België op een trainingscircuit. Daar blesseerde zijn bovenbeen, blesseerde zijn knie vooral ook erg zwaar. De hele woensdag bracht hij door bij een dokter. En dus op het allerlaatste moment afgereisd naar de Zandbak in Qatar. En dan ook nog eens rijden met het kunstlicht valt allemaal niet mee. Want dat is een nieuwe ervaring. Dat hebben de motocrossers allemaal nog nooit gedaan. Na de overwinning dus in de eerste manche. Herlings nog altijd op de zevende plaats in deze superfinale. Als beste MX2-rijder uh, Caroli aan de leiding in de superfinale. Uh, wat betreft uh, de beide klassen bij elkaar opgeteld. En nog een dikke zeven minuten plus twee ronden af te leggen. Kijk ik nog even snel waar Klen Koldenhoff uithangt. Die zakt op dit moment wat terug. Wet netjes tweede in de eerste de March MX2 ligt nu op de 19e plaats als vierde MX2 rijder. En zijn die motoren in de MX1 zo zwaarder dat je eigenlijk nooit kan winnen als MX2'er? Ja, ze, hebben, ze, hebben, ze zijn zwaarder. Ze hebben meer vermogen ook. Uh, dus daarin zit inderdaad het grote verschil. En dan uh, moet je echt van hele, hele, hele goede huizen komen. Wil je uh, die MX1-motoren uh, bijbenen en uh, verslaan. Dus uh, Herlings doet het met die zevende plaats uh, erg goed hoor. Want er rijden 20 MX1 en 20 MX2-motoren bij elkaar. Dus als je dan zevende ligt, doe je het helemaal niet slecht. We gaan uh, terug naar eerder op de avond toen verloor Nak thuis van Veen met 2-1. Uh, uh, Nak stond uh, in de tweede helft uh, vrij snel voor met 1-0 door een doelpunt van Goudelje. Maar in de slotfase de laatste vijf à 6 minuten maakte Finn Bokas onder 2. nadat hij eerder al een strafschop had gemist. Philip Koken praat na met de keeper van NAC, Jelle de Rauwelaar. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren, Jelle? Nou, wij maken die, die 1-0 en uh, daarna is het afgelopen. Uh, met jullie? Met ons. Uh, je zult denken dat het, dat het een positieve iets moet zijn als je, als je een goal maakt. Maar ja, daarna hebben wij de wedstrijd weggegeven. Zijn we veel te geweest in balbezit. kon nog geen druk meer zetten op, op Heerenveen. Zijn we te ver naar achter gelopen en, uh, en verliezen we de wedstrijd terecht. Je zit vol uh, zelfverwijten namens het team dan. Ja, ik vind dat wij gewoon uh, slecht hebben gespeeld. Dit is onze slechtste wedstrijd na, na de winstop. Uh, het, het, het kan een keer gebeuren, omdat we de laatste tijd goed bezig zijn. Alleen ik vind het wel, wel jammer dat we vandaag hebben vloggen, want we hadden vandaag goede zaken kunnen doen. Maar jullie hadden toch al met 2-0, 3-0 de rust in moeten gaan? Maar ja, absoluut. Ik denk dat we voor de rust met 2-0 voor moeten staan. Dan, uh, dan is de wedstrijd gespeeld, dat gebeurt niet. Dan maken we dan wel een goede goal kom en komen we op 1-0. En wat ik net ook al aangaf, uh, daarna is het, uh, is het gebeurd met ons. Toen jij die penalty stopte, kwam er ook wat los bij jou, hè? emotie. Ja, maar voor een keeper zijn dat natuurlijk de momenten om, om, om een ploeg er doorheen te slepen. En, en, en dat voelt lekker. Ik denk dat het hetzelfde aanvoelt als een spitscourt. Uh, zo voelt het voor, uh, voor een keeper ook. Je kunt, je kunt iets extra's doen voor, uh, voor je elftal. En dat gebeurde op het moment. Alleen jammer dat, uh, dat we als elftal daar geen uh, positieve uh, vibe door kregen. Maar had je ook het gevoel dat je jouw team daarmee nog een beetje uit een dipje trok? Ja, normaal gesproken kan dat wel een moment zijn dat, dat een elftal weer... Uh, uh, weer wat meer gaat durven. Alleen bij ons was dat vandaag niet, niet het geval. Ik heb je enorm zien schreeuwen en tieren naar verdedigers. Iedereen naar zijn plaats wijzen. Ja, het mocht allemaal niet meer baten in dat laatste kwartier. Nee, en ik vind het ook knullig hoe wij die goals dan hebben weggegeven... uit, uit, uit zulke situaties. En dat, dat, dat, is wel, dat is wel jammer. Maar nogmaals, we moeten, we moeten gewoon vrijdag gaan weer naar Groningen toe. En dan zullen we proberen Groningen te verslaan. Want ik vind dat we, dat we gewoon goed bezig zijn de laatste tijd. En, uh, alleen dat mocht vanavond niet, uh, niet zo zijn. Wel mooi, Jelle. Dat hebben we lang niet gezien in Breda. Dat het publiek begon te scanderen. Uh, we gaan Europa in. Ja, dat is al voor mij al, al zes jaar geleden. Toen we derde werden, hebben ze dat een keer gezongen. Uh, ze hebben even gedacht dat we, dat we het ook weer gingen doen. Maar wij, moeten gewoon, wij, wij weten gewoon heel goed waar wij staan. En uh, wij moeten gewoon elke week uh, vechten voor, de, voor die punten. Dat heb je vanavond gezien. En als we dat niet doen, dan, uh, dan krijgen we het tegen elke tegenstander lastig. Zoals vanavond. Jelle ja, Terouwelaar, de keeper van NAC Breda, dat voor het eerst dit jaar 2013 verloor. Heer de Veen pakte er twee op een rij, vorige week van Twente en nu dus van NAC. En we gaan praten met Marco van Basten, de trainer. Wat zal jou opgelucht zijn met deze punten? Nou ja, kijk, natuurlijk is het prettig dat je de wedstrijd wint. Maar waar ik vooral eigenlijk tevreden over was, was dat wij uh, eindelijk, nadat wij achterkwamen, goed reageerden als ploeg. Toen hebben we het spel naar ons toegetrokken, toen hebben we... Uh, ja, het initiatief genomen en gehouden. En dat hebben we tot, eigenlijk tot de laatste minuut uh, ja, op een goede manier uitge, uh, ja, uitgebeeld eigenlijk. Dus, dus uh, dat, was, dat was iets wat... Want in de eerste helft was het uh, geen echt mooi uh, kijkspel. Nee, en de kansen waren voor NAC. Terwijl jullie in het veldspel misschien wel gelijkwaardig waren. Maar ja, jullie creëerden niks. Nee, de eerste helft ging zoveel zo fout. Het was natuurlijk ook heel lastig voetballen op deze akker. Want dat is gewoon een akker. En uh, ja, dus ja, wat krijg je omschakelmomenten? Nou, daar was NAC uiteraard in de eerste helft uh, veel beter in. In de tweede helft, ook omdat wij achterkwamen, toen werden wij toch wat, uh, wat reactiever. En uh, ja, ja, gelukkig uh, hebben we daardoor het spel wel weten te veranderen. En, en zijn wij het spel eigenlijk gaan dicteren. Maar dacht jij ook niet toen een kwartier voor tijd Bogus al een penalty miste van... nou, dit gaat er niet meer worden vanavond? Nou ja, goed, dat weet je niet. Het was wel zo dat wij uh, duidelijk aan het, uh, aan het drukken waren, aan het, uh, aan het voetballen waren. We hadden duidelijk het initiatief. Ja, en dan kan er alles gebeuren. En dan moet het even mee zitten. Nou ja, goed, dat zat gelukkig nu wel mee. Ik zie je weer lachen met je ogen. Ja, ja, maar ik heb uh, afgelopen uh, maanden ook wel eens gelachen, hoor. Alleen het praat wat makkelijker, het praat wat, uh, wat vrolijker. Want de conclusie moet zijn, je gaat nu langzaam richting het linker rijtje. Na twee overwinningen tegen Twente en nu tegen NAC. Op welke manier dan ook. Misschien dat het betere voetbal later dan weer kan komen. Gesterkt door die twee overwinningen. Ja, maar op, dit, op dit veld was voetbal, uh, goed voetbal niet mogelijk ook. hoor. Ik vond het echt uh, een drama, moet ik zeggen. Maar uh, ja, wat dat betreft uh, komt het dus nog meer aan op, uh, op inzet. En op uh, ja, het gevecht met elkaar zien te winnen. Nou, en dat is, uh, dat is vandaag denk ik de grootste winst. En dat zei Marco van Basten na de 2-1 winst van zijn ploeg Veen op NAC Breda. Het was overigens al de tweede nederlaag van NAC uh, dit jaar. 2013, want eerder werd van ADO Den Haag verloren. Maar NAC had wel het beste resultaat tot vandaag van alle Eredivisie ploegen 13 uit 6. Uh, ja, je zal maar de slamiel zijn door een strafschop te missen bij een 1-0 achterstand. Dat was Alfred Bogerson. Maar vervolgens maakte hij er toch nog twee in de slotfase. En dus werd hij ook nog man of the match. Normaal gesproken, als een speler een penalty mist, dan gaat dat ten koste van zijn zelfvertrouwen. Ja, ja normaal uh, gaat het zo, maar uh, ik heb altijd uh, vertrouwen in mij. En ik, ik moet natuurlijk positief blijven. Wacht op de volgende kansen. En, en, en uh, het komt uh, gelukkig uh, twee keer. Dacht jij geen moment na die zwak ingeschoten penalty? Dit wordt het niet meer vanavond? Ja. Ja, natuurlijk. Uh, direct na de penalty denk je misschien dat uh, alles zit tegen uh, deze avond. We hebben heel slecht gespeeld, de dus eerst 17 minuten. Maar vanaf daar hebben we de wedstrijd domineerd. En uh, ja, als ik ervoor gezegd, je moet altijd als een spits positief blijven. En uh, wachten op je kansen. En, en uh, ja, het komt. En uh, dan ga je voor de uh, drie punten natuurlijk. Bij die eerste goal wel een hele mooie assist hè, van Jeffrey Gouwerleeuw. <laughs> Ja, exact. Dank u wel voor de assist. Het was een heel slechte score van Jeffrey. Maar ik was, was ik daar op de, alleen op de tweede bal en ik kon de bal intikken. En die tweede goal? Misschien een van je mooiste van het seizoen? Ja... Is het jouw beslissing? Ik wil het wel voor je zeggen. Ja, nee. Ik weet het nog niet. Ik het nog niet gezien op, op tv. Maar ik zei een goede woord van Jeffrey. En ik raakte bal naar de bal naar de lange hoek. En ik was, ik was echt blij dat ik binnen was. Tot slot. Het NAC-publiek zong bij een 1-0 voorsprong. We gaan Europa in. Daarna komen jullie voor. Denken jullie nog wel eens van Europa League? Het kan ja. nog. Ja, natuurlijk willen we hoger staan dan we nu staan. Ik denk dat het uh, niet zoveel zo punten is uh, naar het uh, Europese play-off. Uh, we, we willen natuurlijk strijden voor iets uh, deze seizoen. Nu willen we niet uh, de voetbal nog meer spelen. En, uh, en als we het Europees halen dan, dan zal het uh, van, uitstekend. Alfred Vindbocazon, de man die voor Heerenveen twee maal scoorde... en daarmee NAC versloeg met 2-1. Preks Willem werd 2 werd 2-0, PSV VVV werd 2-0. En het is rust bij Twente Ajax. Ze staan op het punt, van beginnen daar. Jan van Halst analyseert en het commentaar komt van Bas Tichelen uit Enstree. Tweede helft in gang gezet door Twente, dat gewisseld heeft. Daar is Gutierrez in de kleedkamer achtergebleven... en is Castanjos, de gepasseerde spits, in het elftal gekomen... Als de Nunneraart ziet, gaat hij ook echt meteen maar naast de uh, Boulekin staan, in de hoop dat dat dan uh, wat gaat opleveren. Daardoor is Tadic naar de zijkant opgeschoven. Aan de rechterkant en de linkerkant staat nog altijd Hulsje. En zo zal Twente dan proberen om de tegenstander die dus een voorsprong heeft genomen van twee goals onder druk te zetten. De doel bij het eerste helft van mooi Sander en al de wereld. We hebben dat gezegd, er is niets aan gestolen. Ajax is veel beter geweest dan Twente. Twente heeft het zichzelf voor een belangrijk deel aangedaan door eh, zichtbaar zonder zelfvertrouwen te spelen. Veel fouten te maken en totaal niet in de wedstrijd te komen. Ook nu leidt de ploeg het Enschede weer makkelijk balverlies troogt van de middellijn. Ajax neemt over, Scheune, een koppende 1-2 notenbenen waarbij de bal uiteindelijk voor de voeten komt van Siem de Jong. En via 1 van Twente dan uiteindelijk over de zijlijn verdwijnt. En uh, een ingooi volgt voor Ajax. Ja, eigenlijk speel, uh, speelt Twente meteen de toefkaart nu door uh, twee spitsen op te stellen. Ja, ze spelen nou met twee spitsen. Dus wordt interessant, Ajax uh, zal dan man tegen man gaan spelen met het centrum uh, al de wereld en mooi zanden. Palsen vlak daarvoor als stofzuiger. Um, dus dat zou de op opportunistische variant uh, kunnen zijn. Ik ben heel bang, gezien het speelbeeld uh, uit de eerste helft, dat Ajax gaat profiteren van uh, de ruimte. Ja, want het gevaar is natuurlijk, zeg ik dan maar even hardop, dat Twente in ieder geval op deze manier op middenveld een mannetje minder heeft. En als ze eigenlijk dat slim uitspeelt, hebben ze er altijd een over. Ja, en met dat mannetje uh, minder, krijgen ze nog meer ruimte. Want de eerste helft maakten ze al gebruik van uh, die relatief beperkte ruimte. Dus uh, ik ben heel benieuwd of dit uh, staaltje bluffpoker... Uh... Niet fataal uit gaat pakken. Balbezit voor Ajax. De Jong, geen buitenspel. Sigtosson die de bal heel slim liet lopen. nadat een onderschepping op het middenveld was van Ajax. stond wel buitenspel, maar als je niet naar de bal gaat. telt dat uiteraard niet zo. Dreigt er nog even een kans voor Ajax te ontstaan. Maar liep dat voor Twente goed af? Heeft Twente de bal via Hulsje die wordt door Paulsen van de bal gezet. met een uh, beukje nog erbij. Dat mag, omdat hij het correct doet. Ajax net erover. En heeft balbezit via Eriksen. Siem de Jong, Eriksen. dat is met een soort hakje waar Eriksen die wil berekenen. Die is nu ook een beetje boos op De Jong. en zegt uh, ja, leuk. Maar misschien niet nu en niet uh, daar. Het levert Twente uiteindelijk als die bal over de zijlijn gegaan is een ingooi op. Aan de linkerkant van het veld heeft uh, Schilder de bal te pakken. Schilder gaat gooien, zoekt naar Boulekin. Ja, doorkoppen geblazen in de hoop dat Castanjos natuurlijk wel snelheid heeft een keer zou kunnen ontsnappen. Dit keer staat er te veel Ajax-verdediging eigenlijk in de weg. En neemt Ajax over. De trap naar voren belandt in niemands land. En zou er al iemand wonen, dan is dat de heer Schilder die uh, de ingooi mag nemen daar waar de bal over de zijlijn gegaan is. En kiest voor de weg terug naar Michailov. 48 minuten. Zijn we onderweg in Enschede waar Twente nog geen vuist heeft kunnen maken. Nog niet één keer vermeer de keeper van Ajax uh, serieus in verlegenheid heeft kunnen brengen. Ajax dus voorstaat met 2-0 door de goals van Moisander en wereld En Twente nu probeert om Hulsje te bereiken. Maar Van Rijn kan dat eigenlijk vrij makkelijk neutraliseren. Draait om zijn as, verdedigt uit. Dat doet Schöne goed. Dan komt uh, Sim de Jong eigenlijk goed voor zijn man. Waardoor de problemen voor Ajax eigenlijk niet zo groot zijn als ze aanvankelijk leken. Daar met balbezit in de kleine ruimte. Wordt er door Twente een klein overtreding gemaakt door Jansen. Dat wordt door uh, de scheidsrechter Liesveld gezien. En Ajax heeft een vrije schop aan de linkerkant van het veld. Dus die ballen wil ze weer beland. Waar Blind en Fischer elkaar de bal te spelen. Blind vervolgens gezien heeft dat er wat ruimte is in het midden van het veld. Bij Eriksen, bij Paulsen. Twente probeert daar nu wel de tegenstander, uh, de, laten we zeggen de vrije doortocht in ieder geval te beletten. Ik zou het niet echt druk zetten willen noemen. Want ja, eigenlijk staan ze nu met z'n allen toch weer niet echt veel te doen. Nee. En je ziet ook dat uh, uh, ondanks dat ze met twee spitsen spelen, ook niet echt het centrale duo afjagen. Wat trouwens even net opviel. FC Twente die, uh, had de gelegenheid om één keer op te bouwen. Bengtsman was aan de bal. En gaf meteen de lange peer op uh, Boulik En uh, de tweede bal viel bij Kastanjons. Ik denk dat FC Twente daarop uh, hoopt. Gewoon wat opportunistische spelen. En uh, een beetje kijken wat de, waar het schip strandt uh, tactiek. De bal bezit voor Bengtsson en uh, nu de linkerkant gezocht bij Schilder. Het rood van de middenlijn krijgt ogenblikkelijk bezoek van De Jong. De bal naar de zijkant. Hulsjer, opgejaagd door drie man Moet de bal terugspelen op de eigen helft. Bengtsson en dus eigenlijk weer terug bij af. Nu aan de rechterkant van het veld. Maar eens kijken of daar wat te halen is. Nee, de bal terug naar de keeper. Het uh, publiek van de, in het vak van de Ajax-fans uh, is nog altijd vrolijk en klapt en zingt wat. Die van Twente zijn volgens mij vooral lang aan de koffie gebleven. Want het stadion uiteraard is vol, maar zit nu lang niet vol. Omdat iedereen denkt, nou ja... Een bakje extra. daarmee het bakje troost, waarschijnlijk. De bal zit aan de rechterkant voor Ajax. Via Van Rijn, die geeft een voorzet. Oh, Bengtson onderschept wel, maar laat bijna de bal lopen. Dan wordt hij zomaar ingeleverd bij Fischer. Door, ik denk, Jansen. Wil Fischer schieten, maar komt of zijn doel uit. Is Twente nog niet uit de zorgen? Want komt de bal voor de voeten van Eriksen? Die het dan wel heel lakoniek probeert met de buitenkant van zijn rechter. Als Ajax hier ietsje. Laten we zeggen, uh, uh, zekerder is en ietsje minder laconiek, dan is het gewoon 0-3. Ja, ik denk dat dit ook het gevaar is van Ajax. Ze zijn zo oppermachtig, dat ze ook dit soort kansen, waarbij ze zelfs in de, bijna in de vijf meter nog uh, um, ballen over uh, gaan spelen. Ze moeten, dit is echt ook uh, een periode, Dan moeten ze echt keihard, zeg maar, uh, ja, ik wou bijna zeggen het mes over de keel halen. Maar ja, zo, uh, dat gevoel bedoel ik, uh, dat moeten ze ook aan, uh, aan Twente geven. Hier is uh, niks te halen. Dadelijk valt er nog een keer een balletje in bij Twente en dan krijgt, uh, krijgen ze nog de geest. Zo mag duidelijk zijn dat na 50 minuten Ajax niet alleen uh, met 2-0 leidt in Enschede... door de goals van Moisander in al de wereld, maar dat er voor de Amsterdammers geen veldje aan de lucht lijkt. En dat het eerder wachten is op 0-3 dan 1-2. Nou blijft het voetbal, dus zekerheden zijn er niet. Maar dat is wel het wedstrijdbeeld van het moment. Douglas heeft de bal en speelt breed naar Bengtson. Nu komt Siem de Jong kijken hoe Bengtson er van dichtbij uitziet. Dat heeft hij overigens al wel een paar keer gezien. Terwijl Douglas nu weer wordt aangespeeld. En De beweging komt aan de rechterkant. Tadic moet dan de ruimte inlopen. Nou ja, is er eigenlijk wel ruimte? Eigenlijk niet. Die bal valt een beetje tussen blind Tadic en Mojsan erin. De twee Ajax-verdedigers houden een oogje in het cel. Als Tadic zijn goede wil toont. Laten we het zomaar noemen. En nog even achter de bal aanschokt. Terwijl hij al weet dat dat onbegonnen werk is. En de bal gewoon over de achterlijn loopt. Waar Vermeer na 51 minuten een doeltrap mag gaan nemen. Die neemt even de tijd. Weet dat er bij Ajax niet zoveel haast is. Dat mag duidelijk zijn bij deze tussenstand. En wijsstand tegen de verdedigers. Loop maar een stukje richting de middenlijn, want daar gaat de bal ongeveer komen. Die komt er een meter of tien overheen, wat aan de linkerkant. Fischer gaat de lucht in, maar verliest in de lucht. Twente neemt over, Jansen schept de bal eigenlijk blind naar de linkerkant in de hoop dat Thadis er staat. Nou, die stond er niet. Zo komt de bal per in de post via de voeten van Moisander weer terug. En wordt dan door Ajax uiteindelijk weer verspeeld op het middenterrein. En komt dan in de voeten van Benson. Bengston aan de linkerkant van het veld. Huls hier aangespeeld, maar die... Loopt nu eigenlijk meer richting de middenlijn dan naar voren. Dan komt schilder er wel overheen. Maar gaat de bal naar de andere kant. Nu staan alle veldspelers op de Ajax-helft. Als Douglas paast op Bengtson. En nu de Ajax-middenvelders meters moeten maken om te voorkomen dat de verdedigers eens kunnen schuiven. Een korte combinatie door het midden loopt eigenlijk Spaak. Dan wil verder de bal opnieuw inbrengen naar Tadic aan de rechterkant van het veld. Maar... Is uh, iets niet bij machten om de bal die eigenlijk met een boogje zijn richting opkomt te kunnen controleren. Kunnen we concluderen dat Fer nog geen bal goed heeft geraakt? Die ja. zit totaal niet in de wedstrijd. Ja, ja dat, is, uh, dat heb je heel goed. Uh, Jan, ik vind het een succes. <laughs> Dit Jan zal blijven. Hoor. Ja. Nee, dat is, uh, nee, dat is absoluut waar. Die zit totaal niet in de wedstrijd. Balbezit voor Twente nu aan de linkerkant van het veld waar Ijs ook weer makkelijk overneemt. En eigenlijk in een counter wil beginnen, waar dan uh, de drukte ook weer wordt opgezocht. in plaats van verlaten, waardoor ze daar de bal weer verspelen. En Twente weer overneemt via schilder in de middencirkel, en uh, Douglas weer de bal krijgt. Twente staat nu weer met z'n allen te wijzen. Waarbij dus met name Buleckin nu met de lange bal moet worden gezocht. Buleckin legt de bal neer voor Castanjos. Oh, die verlengt hem ineens. En die bal komt dan in de handen van Vermeer. Dat is dus wel het spelletje wat Twente wil. Een opening zoeken van achteruit. Mikken op de lengte van Buleckin. Die zijn waarde natuurlijk, dat weten ze bij Ajax ook. Want daar speelde hij immers vorig jaar. Die zijn waarde in de lucht kan bewijzen Dan in één keer meegeven, zoals in dit geval aan... Castanjos die in de loop eigenlijk de bal van richting verandert en probeert de verre hoek te zoeken naast Vermeer. Dat is na 52 minuten de eerste keer denk ik dat Vermeer echt wat moet doen. Ja, inderdaad. En uh, typisch ook uh, het spel waar FC Twente op gokt. Lange bal als daar gelegenheid is. Hè, want dat was nou eventjes. Het was heel erg opvallend dat Ajax uh, zich even helemaal terug liet uh, zakken. En dat zie je ook nu weer. Ze hebben echt voor even gekozen. Even rust. Uh, misschien wel een... Uh... Als een sluipmoordenaar om straks toe te slaan voor de ruimtes die, die FC Twente laat vallen. Maar de lange bal op, Castaños en hopen de, of, uh, op Bulekin en hopen dat Castanjos daarvan kan profiteren. Hulsje wordt van de stokken gelopen op 30 meter van het doel. De scheidsrechter heeft dat gezien. Liesvelder gaat Twente een vrije schop geven. Van Rijn is de maker van de overtreding. De dader zoals u wilt. En Twente krijgt een vrije schop. En dat zou de ploeg nog wel eens aardig kunnen uitkomen omdat uh, ja, als je de voetbal het nog niet zo ongelooflijk lekker doorheen bent gekomen. Dan kan het met momenten als deze altijd. Hulsje zelf achter de bal. Dat is opmerkelijk. Normaal staat daar Tadic, maar nu niet. Er is een uh, rechterbeen van Hulsje. En de koppers melden zich. Zou die het ineens durven op die leeftijd met zijn eerste basisplaats? Een Viermansmuur van Ajax staat net binnen het strafschopgebied. En die bal ligt dus aan de linkerkant, net buiten de punt. Hulsje kijkt en weegt zijn kansen. Durft hij het ineens? Hij durft het ineens en schiet de bal. Bijna erin. Vermeer krijgt er nog een hand tegen. Ik denk dat Vermeer... Nou ja, hij redt de situatie, maar doet dat wel merkwaardig. Omdat hij zich volgens mij een beetje op de bal verkijkt. Hele rare redding. Met één handje. Ja, de herhaling komt. En uh, ja, hij doet het met één hand. Het lijkt dat hij er nog half naast. stond ook. De bal belandt voor hem aan de goede kant van de paal. Hoekschop voor Twent het gevolg. En die wordt door Hulsje dan weer slecht genomen. En komt op de rand van het strafschopgebied dan... Nadat hij eerst door drie anderen is aangeraakt voor de voeten van Tadic die hem hoog en hoog overschiet. Nou ja, de eerste serieuze kans voor Twente eerst via Castanjos en nu via de vrije schop van Hulsje. Het gebeurt allemaal tien minuten na rust. Ajax in Enschede nog altijd op een 2-0 voorsprong. Motorcross in Qatar. De tweede man is afgelopen. Sebastian Timmerman. En die wordt gewonnen, die superfinale MX1, MX2... bij elkaar door de zesvoudig wereldkampioen op het hoogste niveau... Antonio Cairoli. Jeffrey Herlings heeft die zevende plaats behouden... en is de eerste MX2-rijder in de uitslag. Dus wat dat betreft pakt hij de volle buit van 25 punten... en begint hij, ondanks die zware blessure, prima... aan het nieuwe seizoen als titelverdediger. Volgende week, de tweede Grand Prix, dan gaan we naar Thailand. Er dus zal vast wel een strand gevonden zijn... <laughs> waar ze een mooi circuit hebben kunnen maken. 20 Ajax, Jan van Alst en 0-2, 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Doel mooi Sander Mooisander en al de wereld. En Ajax heeft geen kind eigenlijk aan Twente. Hoewel dus, dat heeft u wilt horen zeggen in de afgelopen minuten... ...toch Twente via Castanjos en Hulsje twee keer gevaarlijk is geweest. Een invallen en een, laten we zeggen, veredelde Jeugdspeler... ...die dan de kar moeten trekken. Want uh, Twente is toch niet bij macht om Ajax echt met terug tegen de muur te zetten. Dat zal de hoop in ieder geval zijn bij de mensen hier op de tribune. Zou dit wel eens de eerste inleidende beschietingen kunnen zijn? Douglas kopt een bal weg. Doet dat boven het hoofd van Sichtherson De Bal komt voor de voeten van verdedigers van Ajax. aan de andere kant van het veld. wereld. van Rijn. Balletje in de breedte en terug naar wereld. Boelekien stoort, maar de bal gaat de diepte in naar Sichtherson. Die in een duel uitkomt met Douglas. De bal eigenlijk onder zijn voeten laat doorlopen. Dan kan Douglas de bal terugspelen naar Michailov. En Michailov kan de bal naar voren trappen. Dan komt hij op het hoofd van Boelekien. Hoelekien. Terwijl de schilder eigenlijk. Een bal onverwacht krijgt. Die gaat eerst via Boelinkie naar Hulsje. Die moeite heeft met de controle. En hem dan terug laat vallen voor een aanstormende schilder. Maar die neemt wel op de borst aan en loopt hem over de zijlijn. Ajax een ingooi. En via Van Rijn gaat die bal naar voren. Die gokt eigenlijk in één keer maar op Sigtelsson. Terwijl Bengtson verdedigt. En even om zich heen kijkt waar is Siegterson toch gebleven. De bal terug speelt naar de keeper. Die voelt zich dan door Siegterson wat opgejaagd. Dan gaat de bal weer naar de buitenkant. Dat loopt allemaal wel goed af. Terwijl nu Bensel weer een bal veel te kort inspeelt op Jansen. Ajax overneemt. En Eriksen van afstand gaat schieten vanaf de rand van het strafhoekgebied. Daar staat Douglas in de weg. Dan is de aanval van Ajax nog niet voorbij. Want de bal aan de buitenkant wordt door Schöne opnieuw voorgezet. Door Twente uitverdedigd. Maar ook dat loopt eigenlijk maar weer halfjes. Dan komt hij weer voor de voeten van Eriksen. Die dan steun zoekt bij Van Rijn. Zo heeft Twente in ieder geval de zaken wordt gereorganiseerd. Maar heeft Ayers nog altijd de bal? Komt er een hakje van Siem de Jong? Dat blijft door zijn ploeggenoten onbegrepen. En neemt Twente over en wil het counteren. Maar vindt Tadic geen medespeler omdat hij zijn ogen dicht doet en maar hoopt. Dat op een diepe bal uh, een van die twee spitsen loopt. Maar die bal rolt door naar de keeper. Ik had het net even over Ver, die nog geen bal heeft geraakt. Als je kijkt naar een andere sterkhouder. Hè, we zagen net Tadic. Dan is, staat FC Twente onder druk. Dan komt die bal bij Tadic. Dan is het wel zo lekker dat iemand even die bal vasthoudt. Of in ieder geval wat goeds met die bal doet. En Tadic raakt ook geen bal. Is er is geen enkel moment dat hij even de bal in de ploeg houdt. Het is, het, is toch wel, het is toch wel heel lastig. Je ziet echt dat FC Twente wat dat betreft zwalkend is. Rosales levert ook wel weer zo een bal in bij Eriksen in dit geval. Dat gebeurt ter hoogte van de middenlijn. Dat betekent dat Ajax daar overneemt. En Twente nog wel met voldoende mensen achter de bal weet dat het niet ogenblikkelijk in de problemen komt. Maar ik denk als we een filmpje zouden maken van de momenten waarop Twente de bal zonder dat daar aanleiding voor was. Zomaar inlevert bij de tegenstander. Dan wordt dat echt een lang filmpje. Uh, waar we nog even van naar kunnen kijken. Misschien dus kan ik zondag een, een filmpje maken. Ja, nou dat kun je doen. Maar dan zou ik wel vragen of ze de uitzending wat langer willen maken. Want dat is echt, <lacht> het wordt echt een lang dingetje. Balverlies voor Twente weer en een overtredingje. Waardoor er een vrij schop komt voor Paulsen die nog aan de scheidsrechter vraagt, mag het hier ongeveer? Dan ben je ook maar eens aangegeven dat Ajax nu al probeert om, en dat is ook wel begrijpelijk, het ritme bij de tegenstander, voor zover dat er is te breken. Paulsen gaat een vrij schot nemen. Wacht op beweging, die komt via blind aan de linkerkant. Blind krijgt niet de bal, maar daardoor komt de 20 meter terug wel wat ruimte voor Fischer om aangespeeld te worden. Die speelt hem op zijn met alsnog naar Blind. Blind terug naar Fischer. Twee koppers voor het doel. Nou ja, één koppers, er zonder, De ander is scheune. Maar Ajax weigert daar op dit moment gebruik van te maken. Want de bal gaat rustig terug naar de eigen helft. Ajax blijft niet alleen voorstaan in Nschede met 2-0. Ajax blijft ook gewoon beter en blijft makkelijk overeind. En langs de op één. Morgenochtend van 8 tot 10...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 Op weg naar het Naardenmeer Bezoekerscentrum Stadzicht is vanaf deze week onze nieuwe zondagse studio. Uh. Even door, Rui Menno. In de komende uitzending, fout hout wordt verboden. En we gaan op zoek naar de grote lijster. En we beleven de start van de vlinderverkiezing. Dat dus morgenochtend, van 8 tot 10. Vanaf het Naardemeer. we zijn er bijna, uh, vroege vogels. Radio 1. En uh, slag. Het nieuws van alle kanten. Pff.